10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In San Francisco is een vliegtuig tijdens de landing verongelukt. Over slachtoffers is nog niets bekend... maar het lijkt erop dat veel inzittenden het ongeluk hebben overleefd. Op beelden is te zien dat de Boeing 777 van een Zuid-Koreaanse maatschappij... voor het begin van de landingsbaan terecht is gekomen. Na de verkeerde landing brak er brand uit. Een passagier heeft een foto op internet gezet... waarop te zien is dat de staart is afgebroken. Het voorste deel van het toestel lijkt ongeschonden... Volgens de passagier zijn er niet veel slachtoffers. In Ierland zijn vandaag tienduizenden mensen de straat opgegaan... voor een protestmars tegen abortus. Ze protesteerden tegen de invoering van een wet die regelt... dat vrouwen hun zwangerschap mogen afbreken als die levensbedreigend is. Het Ierse parlement stemt er volgende week over. De politie zegt dat er in Dublin 35.000 mensen op de been waren. Volgens de organisatie waren het er 60.000. Daarmee zou het de grootste anti-abortusmars in de Ierse geschiedenis zijn. Bij een ontploffing van een goederentrein vol olie en gas in Canada is zeker één dode gevallen. Enkele mensen worden nog vermist. Afgelopen nacht explodeerden zeker vier wagons van de trein in de provincie Quebec. Met een grote brand als gevolg. Circa 30 gebouwen in een stadje bij de Amerikaanse grens zijn verwoest. De trein met 73 wagons was door de machinist juist stilgezet. Toen hij de locomotief had verlaten ging de trein uit zichzelf weer rijden. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Volgens ooggetuigen reed de trein ongewoon hard, waarna die ontspoorde. In Roermond hebben agenten een hond gered uit een snikhete auto. De wagen stond in de brandende zon geparkeerd bij het outletcenter, met de ramen dicht. De hond zat er al uren in en was op sterven na dood. Een voorbijganger waarschuwde de politie. Agenten sloegen een raam van de auto kapot en namen de hond mee naar het bureau. Toen de eigenaren het dier kwamen halen, kregen ze een boete van 500 euro wegens dierenmishandeling. Het weer blijft vanavond lang warm. Minimaal vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen boven de 25 graden. Aan zee iets koeler. Dit was het NOS-journaal. Deze zomer in het concertgebouw: De Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixt het komisch duo e Man Man Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl. Op hollandtour.nl beleef je het ideale dagje uit en het gezelligste weekendje weg. Ga naar hollandtour.nl. Door schrijf je met OE. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan. Wandel rond bij de Nijmeegse Vierdaagse, Zeeu-Amsterdam en de Nieuwjaarsduik. De leukste evenementen beleef je op hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Nogmaals goedenavond. We hebben nog één sport. Laten we eens kijken bij het Hongbal in Rotterdam. Worldport tournament Nederland-Taiwan. 3-0 was het. Theo Plachard. Is het nog steeds een 2-0 inmiddels voor Taiwan. Wel een honkloper op het eerste honk. En nog steeds op de heuvel wel Die vecht voor het Nederlands team om, ze, om die 3-0 overwinning over de streep te brengen. Het gaat moeilijk. Hij is al twee keer toegesproken door Steve Jansen. Maar hij wil deze wedstrijd natuurlijk finishen. Hij wil als overwinner uit deze strijd komen. En inmiddels met de ruggesteun van 2-0. En die honkloper moet dat gaan lukken. Hij staat op één wijd en één slag op dit moment. We gaan zien of hij het vol kan maken. Nederland na de finale, dat kan bijna niet anders. Maar de score die is nog niet bekend. Na een week met voornamelijk vlakke etappes was het laag de beurt aan de klimmers in de tour. De finish lag bergop bij Axe 3 Domaine. Deze eerste Pyrenee-rit betekende ook de eerste serieuze test voor de klasse mensrenners. Het goede nieuws is dat we een kopgroep hebben. Want de dag zou anders wel heel erg lang kunnen gaan duren met die lange aanloop naar die bergen. Een kopgroep met de Nederlands kampioen erin, Johnny Hogeland. Hij was de eerste die probeerde weg te rijden uit het peloton. Weet eens, ik wil het gewoon proberen. En, uh, het is dat die Riblons kort stond en trouwens, ja, ik weet niet waarom ze rijden, er zullen nogal meer rijden zijn. Maar, uh... Ja, 9 minuten is veel, maar niet uh, op zo'n etappe is dat gewoon veel te weinig. Een demarage daar uh, vooraan in het peloton van een van de mannen van Belkin. Is dat Robert Geesink die daar weg gaat? Volgens mij wel hoor. En uh, Robert Geesink die probeert uh, weg te rijden in het uh, begin van de beklimming. Ik zou proberen vroeg te gaan en uh, voorsprong te pakken. Dat ging eventjes goed, maar toen kwam Quintana. Ja, want nu gaat het gebeuren hoor. Christopher Froome rijdt uh, weg en ik zie dat er problemen zijn voor Alberto Contador. Hij gaat het niet redden. Quintana is de enige die het wil van de Engelsman, de K de Geniaan kan uh, volgen. Die kan erbij blijven aan de achter Grote problemen. Nee, Contador heeft het moeilijk. Valverde heeft het moeilijk. In het wiel van Contador. En dan zal het toch ongelooflijk zijn. als we dadelijk twee Nederlanders hebben in de top 5. Want Froome rijdt op kop. 42 seconden erachter. Richie Pot, Dan Valverde op 1-0-3. Dan Laurens Dam en dan Bouke Mollema. Onvoorstelbaar. Dit hadden we nooit verwacht. Ik denk ik, nou ga ik op, op, op jacht naar Valverde. Die kon ik jammer genoeg net niet pakken. Ook omdat ik Bouke zeg komen. Dat heb ik verwacht. Onbetwiste kopman, verlost van de juk van Bradley Wiggins. En in is een renner om van te houden hoor, deze stijl. Een aanval op zang. Joch, wat is hij er blij mee? Hier komt hij over de streep, Christopher Vroem. Ik couldn't be happier. Het um, really has been a very nerve, uh, nervous week, building up until now. Maar um, mijn team, team heeft een fantastic job. Just, we've come through this first week in a really good position. En being able to do that today. Verder komt eraan en Mollema die komt eraan. Die probeert hem nog even voorbij te rijden. Het lukt hem niet. Verder want 3 op 1 team. Mollema vlak daarachter. Ik voelde me afgelopen week al heel goed. En uh, ja, ik ben uh, super blij dat dat uh, nu ook meteen uitkomt in die eerste bergrit. De Tourblik van Henk Lubberding. Goedenavond Henk. Uh, ja, Goedenavond. Je, je had al voorspeld gisteren dat het de dag van Christopher Froome zou worden. Uh, nou ja, uh, je hebt gewoon gelijk gekregen dus. Ja, ik heb de laatste daar wel meer gelijk. Ik doe ook wel eens domme dingen. Of ik zeg wel eens domme dingen. Maar als het over wielrennen gaat. Ja, ik probeer me te verplaatsen in, uh, in de ploegleider. Mm -hmm. Als ik ploegleider zou zijn. Hoe ik, uh, hoe ik het zou aanpakken. En dan zeker met zo'n ploeg. Ja. Dus dat is. Uh, ja, en vroom kennende. Ja, die moet je ook niet in zijn hok laten zitten. Aanval is de beste verdediging, zeggen ze wel eens. Maar. Ja, ik vond dat. Uh, ja. Eigenlijk, eigenlijk allemaal een beetje voorspelbaar. Alleen wat ik niet verwacht had, is dat. Uh, een Evans uh, van Gadderen. En die was al wel heel vroeg eraf. Ja. En dat eigenlijk komt erdoor. ja, toch zo op het puntje van de zadel. Nou, ik hoorde iemand zeggen. hoe ver dat hij dat zadel er ook in. in zijn hol doodt. Uh -huh. Hij gaat terecht niet harder door rijden. Ah ja, ik heb hem nog nooit zo slecht op een fiets zitten. Uh. Dus die jongen die zat. Uh, ja, echt helemaal tot op de bodem. Ja, die gaat morgen ook uh, hopelijk eraan hangen, maar die gaat niks ondernemen. Dat ja. kan ik me niet voorstellen. Ja. Had, had Vroom dit ook kunnen doen zonder zijn ploeggenoten van Team Sky? Nee, nee dit is, een, dit is uh, een ploegenspel, want mensen kunnen op tv niet goed zien hoe hard of dit gaat. Maar ze hebben dus er zo'n gigantisch tempo op gelegd. Ja, dat zie je op een gegeven moment ook op de, voorlaat, of op de eerste call, op de horscategorie... Ja, wat voor tempo of daar al gereden werd. Ja, en, dan, en dan hebben mannen als vergaderen en Evans die hebben het al zo moeilijk. Um, op de, in de afdaling, want ik hoorde ze dan ook zeggen... ja, maar ze hebben niet zoveel mannen meer. Maar ik denk, wat moet je, wat moet je nou met vijf of zes mannen? Die heb je ook helemaal niet nodig. Mm -hmm. Eén of twee want, is genoeg? Ja, want uh, ik weet niet of je het gezien hebt... maar de eerste 150 kilometer is ongeveer door één à twee mensen van hun gecontroleerd. En een van hen is Garen Thomas. Een basje in zijn bekken. Hm. Ja, ja. ja, ja. Ik heb Svesnave er erover gevraagd... Uh, toen ik in Frankrijk was. Ik zeg, hoe zit dat nou eigenlijk met hem? Want de verhalen, dat is allemaal wel mooi. Maar is het werkelijk zo? Heeft hij een basje in zijn heup? Zijn... Hij zegt, nee, even een basje in zijn bekken. Ik zeg maar... Ik zie hem al twee dagen zo scheef op de, op de fiets zitten... Dat kan, niet, dat kan, dat kan niet, uh, niet lekker aanvoelen. Hij zegt, nee, we hebben één voordeel. Die jongen die zit meer dan als hij staat. Want hij staat bijna nooit. Ook niet als het lastig is. Dus hij zit heel veel. En dan kan hij zich aardig stand houden. En hij wil niet naar huis. Ik zeg maar, hoe gaat Abashi dan genezen? Uh, naar de Tour, zegt hij. <laughs> ja. ja, die, die gasten die, die, die zijn met één uh, project bezig. En dat is de Tour winnen. Afzien noemen jullie dat, hè? Ja, maar... Hij zegt, ik ben deel van het team. En uh, die genezing, het kan geen kwaad. Ja. Want dat heb ik ook gevraagd. En, uh, en ja, Seves uh, zei ook, als het echt kwaad kon, natuurlijk dan nemen we die jongen in bescherming. Maar de dokter zei, dit kan echt geen kwaad. Alleen de genezing, ja, die kan niet plaatsvinden, omdat hij iedere keer de boel zit te forceren. Maar naar het toe gebeurt het maar. En hij wil ook echt niet naar huis. Maar hij wil uh, ja, een deel van, van het team zijn. En een heel belangrijk deel. Want dat zei... Uh, Zij was ook nog hoe hard of die jongen... Na zo'n val nog in een ploegentijdrit op kop Hij was één van de beter ook weer. Huh. Kijk, en ja... Ik hoor dan weer verhalen. Ja, maar... Uh, Kopman en... Uh, nou, dan kom ik bij, bij Belkin. Want ja, daar kan ik me toch wel een beetje aan storen. Daar zien we... Uh, op een gegeven moment dat Mollema het niet zo makkelijk heeft. Alleen ik zie dan dat uh, Dam de voorrijdt. Nou, ik ben in mijn jaren... Ik heb toch ook 13 toeren gedaan... en ik mm -hmm. heb heel wat verschillende kopmannen gehad. Ik ben nog nooit voor een kopman gaan rijden. Zeker niet als hij iets slecht gaat. Want dan wordt het een psychologisch spelletje tussen die jongen, bij de oor, tussen de oren. En ik denk juist dat je dat moet voorkomen. Nou is Mollema wel een heel speciaal geval... Die kan er wel eens misschien iets meer vernijn van krijgen. Uh -huh. Maar ik vind het niet een goede insteek om je kopman voorbij te rijden. Laat staan dat hij voor gaat rijden. Je gaat hem moet inspreken. Je geeft hem een extra bidon. Of je gaat van mijn part nog een bidon halen. Uh -huh. Maar je gaat er niet voor rijden. Dat, dat werkt psychi Psychisch werkt dat niet goed. Nee, maar Henk, een ploegleider ziet dat toch ook. En tegenwoordig met die oortjes laat je dat dan toch weten, of niet? Nou, sterker nog, ik begreep uh, dat ze ten dame hebben gezegd van rij maar door. Rij, maar, rij je eigen tempo maar. En dat hebben ze ook tegen Mollema gezegd. Maar ik denk, wat hebben ze nou voor de Tour geroepen? Er was één kopman ja. en dat was Mollema. Maar nu zie ik dus uh, andere tafereelen. Een kopman laat je nooit in de steek. Kruidsingen, die rijdt vandaag... Ja, uh, die had veel beter gekund. Want die, maar die rijdt echt voor uh, Contador. En hij moet hoe vaak inhouden. En dan weet je dat op de laatste anderhalf, twee kilometer... wanneer het wat, uh, wat vlakker wordt en de wind misschien nog een klein beetje spoel krijgt... dat hij daar nog, uh, Contador, met nog minder tijdverlies, dat stuk kan helpen. En dat geldt voor, voor Tendam precies hetzelfde. Al heeft die jongen binnen en je wil hem een keer de ruimte geven... maar daar is geen Tour de France voor. Tour de France is, we hebben afspraken gemaakt. Eén uh -huh. kopman, zelfs Geesting, plaatst zich in, in een functie van Knecht... En dan denk ik, Tendam was toch ook gewoon een knecht? Ja. En nu heeft hij toevallig goede benen. Uh, hij was daarna, als hij zijn werk had gedaan... was de uitslag wel hetzelfde geweest. Maar het gaat om hoe je met een kopman omgaat. En dat hebben we vorig jaar gezien in de in Team Sky. Uh, de media begonnen allemaal te roepen, maar die vroeg meest veel beter. Nee, je hebt, een kopman heeft met spanning te maken. Die heeft met uh, veel meer media aandacht te maken. En dat speelt allemaal mee. Maar een kopman moet je ook altijd het gevoel geven dat hij de kopman is en hoe slecht dat de dag ook is, bij je koopman blijven. En jij denkt dat dit doorspeelt in de rest van de Tour? Nou, nee, ik, ik constateer alleen maar uh -huh. dat, het, dat ik vind... Eh, maar Maarten Ducroor zal zeggen, dit is het, uh, het nieuwe wielrennen. Uh -huh. Want voor de rest zie ik niks nieuws. Maar dit iets, ja, dat vind ik dan... Bij mij zou dat niet kunnen. Ja. Bij mij zou dat niet kunnen. uh -huh. Hey, even terug naar het begin van de race. Johnny Hoogland ging er een kilometer vandoor. Is dat gewoon uh, zorgen dat je flink in de picture komt, even? Dat neem ik aan van wel. Ja. Kijk, uh, ik kan ze dus allemaal wel een tip meegeven. Ik ben toch de laatste dagen goed bezig. <laughs> Morgen wordt het een Chavanel-dagje, of een, of een Veuillard-dagje. Dus mannen die uh, een leeuwenhart hebben. En er gewoon durven in te vliegen en maar kijken wat Schipstrand. Uh -huh. Er zal nog een mannetje van Euskartel bij zitten. Er zal uh, misschien, uh, als je het toch over vakantieelui hebt, een Thomas de Gent. Die houdt ook nog wel eens een keer van dat soort dagen. Robert Geesing zou ik het niet aanraden. Hij heeft nou geen superbenen. Even nou dimmen en gewoon je werk doen. En kijken of je in de Alpen nog eens een keer zo'n dagje uit kunt zoeken. Maar dat is Tour de Frans rijden. Je, je dagen uitzoeken. En, en, en met mannen meegaan die wat terug in het klassement staan. Maar die wel heel lang en een hele lange adem hebben. Ja. Want morgen, ga, dat, dat is zo voorspelbaar. Die mannen hebben vandaag hun slag geslagen. En morgen zetten ze ook hun mannen weer op kop. Die even iets minder zijn bergop. Die gaan eigenlijk het tempo bepalen. En de mannen als Port en uh, uh, wie hadden we vandaag nog meer? Krienka en uh, Kenai. Kijk, die mannen, die gaan we morgen bijna... Als het niet nodig is, gaan we die niet op kop zien. Maar de rest van, die, van het team, die gaan eigenlijk een beetje tempo bepalen. Dus voor vluchters is dat dé kans om iets te doen. En na 30 kilometer naar de finish toe. In een afdaling. Ja. Dus de, de grote mannen houden elkaar toch in de gaten. En, uh, en, en mocht je dan op die klem weg kunnen rijden als klassementman, dan zit je daar 30 kilometer in die Winterboren. Dat is natuurlijk niet verstandig met nog twee weken. Nee. Chavonel en Fukler, we houden ze in de gaten en uh, we spreken hier morgen aan. Voight, he. Voight he. Dat is ook zo'n, uh, die houdt er ook van. Nou ja, noem er dan nog maar één. En Rieblon. <laughs> okay. Roland. Die wil ook graag doorgaan. Maar die staat nog iets te, misschien nog iets te dicht. Alhoewel uh. al ook al heel veel verloren vandaag. Oké. Okay. Bedankt Henk Lubberding. Oké. Okay. Wij gaan naar Rotterdam naar Theo Plazaar is het afgelopen inmiddels Nederland tegen Taiwan. Ja, het is afgelopen 3-0. Dat is de score waarmee Nederland de finale bereikt. Morgen tegen Cuba om twee uur hier weer in het neptunus Familiestadion. En het werd nog spannend hoor in die negende laatste slagbeurt. Het was Markwell die eh, met zijn tweede wijd van de wedstrijd een honkloper op de honken kreeg en toen ook nog een twee honkslag eh, moest incasseren, waardoor eh, Taiwan twee honken budget kreeg met eh, één man uit was. En toen greep Steve Jans in haalde Markwell er toch af. Hij baalde als een stekker, maar ja, het moest. Het moest gewoon. 123 ballen met de cijfers. Drie keer drie slag, twee keer vier wijd. Zes hits tegen één fout. Uitblinker van de wedstrijd. En uh, Byron Cornelissen van Pirië is de man die terug is van een uh, mislukt profavontuur. Moest het afmaken. En hij had maar drie slagballen nodig om de derde nul te maken. En dat betekende vreugde in het Nederlands team. Dat is morgen de finale speelt tegen Cuba. Taiwan onttroont, dat is derde. En zo komt er toch een prachtig slot aan dit toernooi. Wat hier in een nieuwe opzet maar zeven dagen duurt met vier teams. Morgen dus de finale. Nederland tegen Cuba.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 Met I'm on Fire. We gaan het hebben over Atletiek, de negende wedstrijd van de Diamond League in het Stade de France in Parijs. Leon -Han heeft, Haan heeft het uh, helemaal gevolgd. Allereerst uh, natuurlijk uh, de man, Usain Bolt. Ja, hij was de man. Uh, Usain Bolt won. Uh, dat is niet heel erg opmerkelijk, maar ik vond het wat minder overtuigend uh, dan gedacht. Uh, hij won in 1973, de beste jaartijd. 200 meter, hè? Ja. 200 meter, ja. 100ste sneller dan uh, de toptijd uh, van Tyson Gay. Uh, die hier niet bij aanwezig was, overigens. Maar ik vond het minder overtuigend... omdat het verschil met de concurrentie uh, niet zo heel erg groot was. Warren Weir, zijn landgenoot, werd tweede. is ook de winnaar van het Olympisch Brons, dus is geen kleintje. Zeker niet. Maar het verschil was gewoon niet heel erg groot. En ja, je denkt dan toch in de aanloop naar het wereldkampioenschap Atletiek in Moskou... van hij gaat nu echt een slag maken. Om één vergelijking te maken... Uh, drie weken geleden liep hij in Oslo liep hij 600ste langzamer dan nu... Uh, toen bij slechte omstandigheden dan nu... Uh, bij goede weersomstandigheden met goede concurrentie. Dus ja, vandaar dat ik het niet zo heel erg overtuigend vind. Maar goed, ja, hij blijft uh, 1973 lopen. Niemand heeft in de wereld sneller gelopen. Ja, en het is de opmaat naar het wereldkampioenschap. En het is niet zo dat je hem op het laatste inhouden... met die denkt van nou, ik heb toch wel gewonnen. Nee, want hij wilde heel duidelijk uh, voor die beste jaartijd gaan. En dat is dus net gelukt met 100ste. Dus hij, hij liep wel echt wel maximaal... Uh, ja, God, het belooft natuurlijk een mooie strijd te worden... bij de wereldkampioenschappen Atletiek, uh, Usain Bolt... tegen onder andere Tyson Kay... en dan zijn landgenoten Warren Weir. En ja, mogelijk nog een ander. Ja. Um, Nederlandse deelname was er ook. Vooral op technische nummers, discus en kogelstoten. Erik KD. Erik KD werd zevende met 62,97 meter. 97, niet heel erg bijzonder. Hij zat uh, ja, uh, vier meter ruim achter de winnaar Robert Hutting... dus de Olympisch kampioen. Die won met 67,4. meter. 4. Uh, KD blijft het uh, goed doen, gaat mee, maar er zit geen uitschiet erbij. Maar goed, ook daarvoor geldt, net als bij Bolt. Het is natuurlijk een opmaat naar het wereldkampioenschap. Het is moeilijk om aan te geven waar iemand uh, een zware week in last of mm -hmm. niet. Uh, dus je kunt soms heel moeilijk die prestaties echt goed op waarde Maar starten. dat weet je van de concurrentie ook niet. Weet, dus, je, ook uh, niet. Nee, weet nee. je ook niet, weet je ook niet. En dan uh, Melissa Boekelman bij het kogelstoten. Ja, en het was bijzonder dat zij toch uh, mee mocht doen. Uh, Melissa Boekelman uh, haalde uiteindelijk een afstand van 17,65 meter. 65, beste seizoenprestatie. Um, ja, ze komt langzaamaan een beetje in de buurt van haar persoonlijke record uh, Uit 2010, 18 meter 17. Ja, en ze moet nog wel wat verder... wil ze uh, kwalificatie voor de wereldkampioenschappen atletiek afdwingen. Want dan moet ze 18 meter 30 stoten. Nou, ik denk dat dat heel erg lastig wordt. Maar goed, Boekelman is weer een beetje bezig om uh, haar beste niveau te halen. Ja, want 65 centimeter meer, dat is een heleboel. Is veel, is echt ja. veel, ja. Ja. Ja. Er was ook nog een Europees record. Ja, op de 3000 meter stipel voor de Fransman... Um, moet ik altijd even <laughs> nadenken, dat is een hele lastige naam. Ik vind het de lastigste. Ik zie hem, spreek jij maar uit. <laughs> ja. Mahidine Mekesi Benabad. Dat is een Fransman van Algerijnse komaf. Uh, hij verbeterde het record van zijn landgenoot Bob Tadi met iets meer dan een seconde. En liep 8-0-0-0-9. De winst ging daar naar de Olympisch kampioen Ezekiel Kemboy in 7-59. Het was verder voor wedstrijd uh, in totaal. Uh, ja, het nee, was, een hele, was een hele goede wedstrijd. Er waren heel veel uh, goede prestaties. De Fransen deden het eigenlijk heel erg goed voor eigen publiek. Uh, dat gold voor post-hoogspringer La Villenie. Die won weer eens uh, met 5,92 meter. Op de 200 meter werd Christophe Lemaitre in het kielzocht van Houssem Bool Derde met een heel goed, uh, goed, goed slotstuk. Uh, op de horde was er een andere Fransman, Pascal Martino Lagarde... die uh, liep de beste Europese tijd met 13-12 achter uh, olympisch kampioen Arius Merritt. Er werd heel erg goed gepresteerd. Mede uh, omdat we natuurlijk redelijk dicht op het wereldkampioenschap mm -hmm. Atlantiek zitten. Maar ook omdat de omstandigheden goed waren. 25 graden Celsius, ja, niet al te veel wind. Dus het was eigenlijk prima.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 Daft Punk met Get Lucky. Super hip wordt er hier gezegd. Christopher Froome greep vandaag de macht in de Tour de France. Maar in Nederland werden we vooral warm van de prestaties van Bouke Mollema en Laurens Dam. Na de eerste bergetappen staan de twee Belkinrijders vierde en vijfde. Een reportage van Steven Dadebout. 1-05 op de 162. De 162 Kessink. Die gaat de seksuele van het peloton De Het peloton is op 1-12. 0 het begon met een aanval van Robert Gezink Op de Col de Palier reed hij achter koploper Riblon aan. Maar hij moest even later de strijd staken. Op de streep in Axe Domaine ziet Gezink de tevreden gezichten van Balken Mollema en Laurens ten Dam weer terug. Zij zijn vierde en vijfde geworden. En belangrijker nog, ze hebben op Froome, Poort en Valverde na iedereen buiten boord gedrukt. Ja, ik voelde me afgelopen week al heel goed. En uh, ja, ik ben uh, super blij dat dat. Uh nu ook meteen uitkomt in die eerste bergrit en uh, ja vooral de manier waarop gewoon uh, echt, uh, was denk ik echt een man, man, man tegen man gevecht die laatste klim, iedereen was gewoon naar de kloten ja. en uh, ja ik, ik kon ik mijn eigen tempo blijven rijden onderaan en niet, niet geforceerd om die mannen nog wat langer te volgen. En, ja, dat pakte denk goed uit, want de laatste vijf kilometer... toen uh, raapte ik de een aan de ander op. Uh, een grote naam ook, hè? Komt dat door bij vandaan? Ja, daar krijg je wel moraal van dan. Uh, zeker. Kijk, uh, ik uh, zag, zag hem langzaam zeg maar, uh, steeds dichterbij komen. En toen uh, hij had een ploeggenoot bij. Er was een iets vlakker deel, denk ik, op een kilometer of twee te gaan. En, mm -hmm. ja, dat was uh, voor mij ook wel ideaal. Kon ik daar even in hun wiel, uh, wiel zitten, zeg maar. Even een beetje herstellen. En uh, ja, toen de laatste... Uh, was het was of anderhalve of, of twee kilometer toen uh, ja, gewoon volle bak uh, alles gegeven bij hun uh, bij weggereden. Moest dan ook de dernière difficulté sommet 7 km Terwijl Quintana een eerdere aanval met ontplofte benen moest verkopen... reed Mollema naar Tendam toe, die zijn ploegernood nog even had opgewacht. Mollema was in de slotklim met een opmars bezig waar de vonken van afspatten. En dat terwijl hij het op de voorlaatste klim nog zwaar had. Ja, daar zak ik een beetje van achteren, maar op een gegeven moment zakte ik er wat door. En toen, ja, steeds zoveel bochten. Dus dan moet je, moet je steeds sprinten natuurlijk als je wat verder zit. Dus dat was niet, niet echt ideaal. En ik, ik wilde me daar niet forceren om, uh, om naar voren te rijden. Want ja, ik zat, zat daar niet echt... Uh... Ja, ik, ik had wel over, zeg maar, maar, ik, maar ik wilde niet, uh, niet uh, da daar forceren al. Dus kun je zeggen dat jij deze, deze rit ook verstandig gereden hebt? Ja, ik denk het wel. Weet je. Ik denk dat heel veel renners zich onderaan die slotcim wel hebben opgeblazen om, uh, om zo lang mogelijk dat tempo van, uh, van Sky te volgen. En ik ben iets, iets eerder eraf gegaan. Ik denk dat het ook belangrijk vandaag was gewoon super, super veel drinken, want het was zo warm. En uh, ja, daar ben ik de hele dag uh, wel echt mee bezig geweest. En dat, dat levert dan in de finale misschien uh, ja, een voordeel op. Je kan het verrassend noemen dat Mollema Renners als contador uit het deal rijdt. Maar wat dan te denken van Laurens ten Dam? Tuurlijk, hij werd vorig jaar al achtste in de Vuelta, maar hij is toch knecht van Mollema. Vandaag leek ten Dam wel sterker. Natuurlijk ja, uh, tuurlijk ben ik blij met mijn prestatie. En wat ik zeg, Nico die zei al op de klim tegen me dat ik moest doorrijden. Dus zo'n knecht was ik ook weer niet. Maar anders had ik wel bij Bouken gebleven en uh, op laatst heb ik wel nog op hem gewacht. Zag... Was jij beter vandaag aan Bouken Mollema? Nou ja, kijk, uh, hij uh, wordt vier en ik wordt vijf, dus Bouke was beter. Misschien was het beter geweest als ik meteen had gewacht. Alleen op dat moment was het zo, uh, ja, zag ik niks achter me in de koers. En op dat laatste lange rechte stuk omhoog zag ik opeens een groen shut komen. Dus ik denk, ja, nou, dat is Bouke. En uh, Nico wist het ook niet. Want die zei, uh, Lauw, jaren uit vierde plek en Bouke 8 achtste plek of zo. En die was alleen maar aan het aanmoedigen dat ik moest doorrijden. En dat heb ik gewoon gedaan. En zo staat het Belk in groen met een grote grens aan de top van 3 Domain. Oké, okay, dit was nog maar één bergetappe. en er komt natuurlijk nog veel meer. Parijs is nog ver, uiteraard. Maar het biedt hoop. Dat wel. Ploegleider Nico Verhoeven. Nou ja, je moet wel zien, de verschillen zijn natuurlijk nog klein met wat erachter staat. Kijk, en je bent als nummer 10 nu op 30 seconden van onze vierde man staan, ja, daar zit het nog heel kort op elkaar. Dus wat dat betreft is het nog geen garantie voor succes. Alleen je bent wel, en uh, dat was ook dat we deze rit gewoon echt goed moesten zijn, ga je wel een stap zetten richting een goed klassement. Omdat uh, morgen is een heel lastige rit, maar die, die rit zal heel, goed, heel zwaar gecontroleerd worden. En uh, de verwachting is wel dat er op het eind een hele grote groep 25, 30 renners richting finish gaat. Nou ja, en dan uh, moet je daarbij zitten. en Dan heb je gedurende 10 dagen, ga je gewoon een goed klassement verdedigen. En dan kom je gewoon in je rol. En dan uh, geeft dat wel extra motivatie om er in Alpen alles uit te pissen. En we gaan verder met Serva's Knaven, ploegleider bij Sky. Die was vandaag niet bepaald verwonderd over de ritzegen. En het veroveren van de gele trui van zijn kopman Christopher Froome. Jeroen Wielaert sprak na de finish met uh, Knaven. Zevans Knave heeft het van ver af gevolgd, tweede wagen, maar je was er toch op een of andere manier met de radio heel dichtbij bij dat machtsvertoon van Sky. Was. Ja, ik heb het via de radio meegekregen en dat is natuurlijk wel uh, ja, super mooi om te horen. En, uh, het plan was natuurlijk uh, was wel om vandaag te proberen de rit te pakken, maar dat een Richie Port nog tweede wordt en de rest uh, nog uh, op grote achterstand is, uh, ja, daar hadden we niet durven dromen. De Colombiaan eerst maar laten gaan op de Poirieres. En dan Froome, die de volledig vandoor gaat. Ja, Chris die, die staat al de Populus sinds vorig jaar de Tour om dit, uh, ja, om dit te doen. Dus ja, die was gewoon niet te houden. We hebben wel heel veel gezegd van uh, blijf rustig, blijf rustig. Maar ja, hij moest vandaag gewoon uh, die, uh, die etappe pakken en, en de hele trein. Dat moest gewoon. Al die opgespaarde ambitie. Ja, kijk, hij rijdt heel het jaar al sterk. En ja, na deze dacht ik... Sinds dat de Tour uh, parcours bekend is, uh, heeft hij geleefd naar deze dag de eerste berg, uh, bergetappe. En uh, ja, we konden niet anders dan hem, uh, dan hem laten gaan zeg maar, en, uh, en ervoor te gaan. Typisch dat eigen kleine tredje, maar vooral de aanval. Ja, niet meer wachten. Vroom is een man van de aanval. Die, die, die, die, ja, die, wil, die wil koersen, die wil aanvallen. En, uh, ja, dat is uh, vandaag wel ja perfect, uh, de mogelijkheid voor natuurlijk. Het was een heel lastige rit met heel warm en, en die dat was gewoon, ja, gewoon super zwaar. En dat is een voordeel van Chris. Hij uh, ja, had nog twee ploegmaars bij zich aan de voet van de berg ja, en toen hij uh, naar nou, poort wat gereden had, was het moment daar. Erg belangrijk, klap in het gezicht van Alberto Contador. Ja, die verliest veel tijd. Die zag hem echt op het einde ja, helemaal instorten. En uh, ja, het belangrijkste is gewoon dat alle concurrenten eigenlijk, uh, op achterstand gereden zijn. Uiteraard is het pas de eerste uh, bergen tappen, maar het is een goed begin. En een puur beeld van de krachtverhouding. Ja, ja, ja zeker. Uh, op, op het moment wel. Uh, uh, ja, de tijdritten komen er nog aan. En Mont Ventoux en Alpe de Westen komt komt nog genoeg aan. Maar, maar dit, het lijkt ideaal. Ja, het lijkt ideaal. Het is, op dit moment is alles ideaal. En ik denk dat we uh, gewoon ook een hele sterke ploeg hebben om, om toch zeker de koers te controleren. We'll Dat van Creedence Clearwater Revival. Elma de Vries heeft bij de Europese kampioenschappen inlineskaten... in Almere de titel veroverd op de marathon. Goedenavond Elma, mogen we even stoorden bij het feestje? Ja, ik zit nog buiten, dus uh, het kan nog. Het kan nog. Uh, gisteren op de is een titel, nu op de marathon. Wat is de leukste, de mooiste? Nou ja, heel veel Nederlanders uh, die gaan er automatisch vanuit... dat ik de marathon de mooiste vind. Ik moet zeggen dat dat ook een hele mooie titel was, omdat we daar ook al jaren naartoe gewerkt hebben. Maar ik heb ook zelf altijd uh, die op de puntenkoers nagejaagd en ik ben heel vaak tweede geworden. En dat ik nu eindelijk gewonnen heb, was ook wel uh, een hele grote opluchting. Dus ik denk dat ik die stiekem toch iets mooier vind. Ja, ja. Uh, je was in de marathon al vrij vroeg samen met de Duitse Roempus ontsnapt. Uh, vertel eens. Met Piet en Wechtingen uh gaat de Duitsers eigenlijk vrij weinig tegenstand als de wedstrijd wat klaarder werd. Dus dat Roempus nu zo lang zo sterk meeging verbaat mij heel -huh. erg. Alleen op een gegeven moment, was mijn oon kan me ook nog alleen ontsnapt uit peloton. En toen kon ik dus tegen de Duitsers zeggen van ja, sorry hoor, maar ik mag niet meer meewerken. Want ik heb een sprinter, of een sprinter, maar in ieder geval nog een goede ploegmaat die eraan komt. En uh, nou ja, zij wilde toch uh, graag doorrijden voor de, voor de medailles. En uh, nou, toen kon ik het hier wat uh, makkelijk achter haar aanrijden. En uiteindelijk uh, relatief makkelijk winnen in de sprint. Dus uh, ja, dat was een mooie wedstrijd. Had je anders ook de sprint gewonnen van haar als je er wel voor had moeten gaan? Uh, nou, dan had ik uh, mijn tactiek uh, iets anders aangepast, want we waren heel vroeg in de wedstrijd weg. We waren na uh, vier van de 17 rondjes we al weggereden met z'n tweeën. En ik wou dus eigenlijk met uh, vijf, zes ronden te gaan uh, beginnen om haar te kapot te rijden, want ik dacht ja, elf, twaalf rondje meentjes is wel heel ver. Mm -hmm. Dus ik neem maar gewoon een tijdje mee en dan ga ik aan het eind kapot rijden en probeer alleen aan te komen. Maar ja, toen uh, op dat moment zat mijn hond al achter ons en uh, kon ik tactiek weer iets aanpassen. En, uh, ja, zo liep het ook prima. Krijg je dat meteen door dat Manon uh, Kamiga in de aanval is gegaan? Ja, er was, uh, het, het hele gebeuren was uitstekend. Uh, er waren drie speakers wat er eentje meedeed op de motor. En uh, langs uh, het grote deel van de parvoer uh, stonden ook uh, luidsprekers opgesteld. En uh, ja, dan was het voor mij wel een voordeel dat ik uh, al het commentaar kon verstaan. Dus uh, ik vrij snel mee. Ja, dat is natuurlijk een voordeel ten opzichte van andere landen, ja. Ja, ik moet ik zeggen dat ze het ook veel uh, wel in het Engels en zelfs in het Duits deden. Dus eh, uh, het was niet dat hij Duits helemaal van niks wist, maar eh, uh, ja. ja, het was voor mij wel prettig om dat gewoon constant uh, bevestigd te krijgen. Ja, hoe ziet zo'n marathonparcours er eigenlijk uit? Uh, nou, dit was een rondje van uh, 2,4 kilometer en eh. Uh, nou, ik moet zeggen dat uh, de gemeente Almere echt uh, een fantastisch vervoer had uitgezet. Uh, goede wegen, mooi asfalt en uh, ja, gewoon, gewoon perfect eigenlijk. En uh, ja, er zaten wat bruggetjes in en uh, er was vrij veel wind wat het maakte, Dat was weer in ons voordeel. Dus uh, compliment voor de organisatie. Ja, we kennen jou als marathonschaatster, als uh, lange baanschaatster. Uh, nu bij het inlineskaten, wat is het leukst eigenlijk? Ja, ik vind het inlineskater toch uh, eigenlijk wel het mooiste. Het uh, zomerskort uh, scheelt natuurlijk enorm als het mooi weer is. En, uh, ja, de, de snelheid en de actie en de spanning uh, ja, is gewoon fantastisch. Maar ja, er zijn geen Olympische medailles mee te verdienen, hè? Nee, ja, dat is het enige nadeel. <laughs> ja. Wat is het volgende toernooi waar jullie naartoe werken? Uh, nou, er is uh, aan het begin van het jaar werd gezegd dat er geen budget was om naar de World Games te gaan. De World Games is een soort Olympische spelen voor niet-Olympische sporten. Ja. Uh, dus uh, dan zou over zes weken het WK in oost in België het, uh, het grote doel zijn. Maar uh, ik heb nu uh, gehoord dat er misschien toch een uh, delegatie naar uh, Colombia gaat voor de World Games. En uh, ik weet nog niet of ik daar deel van uit maken, maar... Uh, um ja, dus dat zou, zou een groot doel kunnen zijn, maar dan is het WK of zes weken. Ja, waarom weet je dat nog niet? Dat is niet afhankelijk van je prestaties dan, neem ik aan. Uh, nee, het was afhankelijk van de prestaties op het WK vorig jaar. En uh, daardoor hebben we, ik geloof, twee dames en twee heren zich geplaatst. Uh -huh. en ja, we moeten gewoon even overleggen wie op dit moment uh, kan gaan Want uh, bijvoorbeeld Michel Mulder uh, heeft zich geloof ik geplaatst, maar uh, uiteindelijk worden het landen plaatsen. Maar Michel heeft natuurlijk ook, uh, uh, richt zich ook op de Olympische Spelen in Sochi uh, komende winter. En om dan uh, nog even naar Colombia te vliegen en het WK te rijden en dan de winter in te gaan, wordt, uh, wordt uh, ja, een hele grote belasting. En ik uh, weet niet of dat verantwoord is. Ja. En hetzelfde geldt in iets mindere mate voor mij. Dus we moeten gewoon even kijken met wie van de kloeg, uh, ja, wie er in Cali uh, in Colombia het meeste kans gaat hebben. En, en wie zich... Uh, Ietje, ik ga inhouden met oog op de winter. Oké. Okay. Elmer de Vries, bedankt. Gefeliciteerd. En nog een prettig feestje verder. Ja, dankjewel. Komt goed. Oké. Okay. Kent u Sean van der Akker nog? Hij was beroepsrenner van 88 tot 97 in de vorige eeuw. Van der Akker kon goed uit de voeten in eendaagse wedstrijden. Hij reed voor verschillende ploegen... en kwam in de laatste jaren van zijn carrière vooral uit in kleinere wedstrijden. In 1993 reed hij de tour voor het Italiaanse Mobili. Verslaggever Sebastian Timmerman zocht van der Akker op. Schravenmoer, een prachtig dorpje in het landelijke West-Brabant, vlakbij Breda. Op een uh, pleintje net buiten het centrum van het dorpje wordt een uh, markt opgebouwd. En aan datzelfde pleintje staat ook een heel statig oud pand. En als het goed is, is dit de vestiging van Cycling Services. Het bedrijf dat ervoor zorgt dat uh, wielenkoersen her en der in de Benelux... Het deelnemersveld krijgt dat het verdient. Het bedrijf van John van der Akker. Uiteindelijk, als je nu uh, na je carrière uh, je vertelt dat je huurelement bent geweest, dan vraagt men: uh, heb je Tour de France gereden? Men vraagt niet: heb je rond van Spanje gereden of de WK? Nee, Tour de France gereden. En ik kan ja zeggen. En dat, dat is het allerbelangrijkste. En mensen vragen niet: toch, van, heb je dichtbij een zee gezeten of heb je ooit een tap gewonnen? Dus, uh, de deelname toe de Fransen het uitrijden... dat is voor de buitenwereld het belangrijkste. Uh, binnen zie je meteen dat het wel met wielrennen te maken heeft. Want uh, allerlei foto's. Lars Boom zie ik op een foto. De Marianne Vos die uh, onderweg is naar de Gouden Medaille. Theo Bos die op het podium staat. Jury van Gelder. Dus het is eigenlijk meer dan alleen maar wielrennen. Wat, wat is dit voor een pand? Um, het, het pand waar we zitten is een uh, oud gemeentehuis van de uh, gemeente Schravenmoer. Maar die zijn uh, in het verleden annexeerd met gemeente Dongen. En uh, mijn compagnon heeft dit uh, pand uh, gekocht. En uh, ja, we hebben het uh, leuk aangekleed. En uh, zeker boven het gedeelte waar wij zitten... Uh, daar hebben we ook nog wat shirts hangen van uh, oud tourwinnaars winnaars en uh, winnaars van groene truien en bolletjes draaien We weer een beetje een sportsfeer uh, aan te geven. Inmiddels uh, boven aangekomen in het uh, kantoortje. spreekkamer ook wel net, uh, net genoemd. Ook hier wielershirts aan de muur, ingelijst. Ik zie drie shirts. Ik herken sowieso Lars Boom en Marianne Vos. De meest linker, die, dat is een baanshirt? of? Een baanshirt, eh, Theo Bos. Oh, Theo Bos, ja, natuurlijk. Ja, Theo Bos. Een gele trui van Contador. Ik dacht even Lance Armstrong, maar 2007 Contador. Bulletjes trui nog van Rasmussen. Nou ja, ala. Robbie McEwen, Andy Slek. Ik mis de trui van ZG Mobili, yes, John. Ja, die, uh, die hangt thuis, die... Uh mag van mijn collega's hier niet hangen, blijkbaar. Maar uh, toen nog wel. Ik heb hem steeds, ik heb eigenlijk van al, al mijn ploegen uh, shirts bewaard. Dus uh, ook gezet in Immobili. Ja. John van den Akker, dat was hem dan. Jouw eerste Tour. Ja, ik hoop uh, niet lastig. Ja. Hoe kijk je erop terug? Nou, het is uh, eigenlijk wel meegevallen. Ik had het me het ergste voorgesteld, maar ik heb het nooit. Zo klinkt die, de 20 jaar jongere John van den Akker. In 1993 vreemde. rijdt hij op 27-jarige leeftijd de Tour. Zijn enige Tour. De Tour slaat gewoon alles. En uh, dat was erg imponerend, al bij de proloog uh, in uh, Le Puy-de-Fou. Uh, Ongelooflijk wat, uh, wat het allemaal uh, uh, teweegbracht, zeg maar. En, uh, ik kan me nog herinneren dat ik daar uh, stond op het vliegveld in Nantes en, en mijn ploeg uh, mij niet kon halen, maar Jean Nedessen zo uh, vrolijk en, uh, en sympathiek was om mij mee te nemen. Dat dus zijn allemaal dingen die er nog. Achteraf weer te binnenschieten. schieten. Ja. ploeg kwam je niet ophalen. Ja. Wat is dat nou? Je was een renner voor de Tour voor hun. Een... Ja, dat klopt. Maar die kwam uit Italië. Die waren nog niet uh, gearriveerd. Ik kwam vanuit, uh, vanuit Nederland gevlogen. Vanuit Brussel. België. En, uh, en uh, ze waren te laat. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, Jean uh, was zo vriendelijk om uh, mij mee, mee te nemen. Je was uh, al mid twintig. Uh, je had uh, vier jaar erop zitten bij, uh, bij PDM. Ja. Waarin je nooit de Tour had gereden. Wel uh, Ronde van Spanje twee keer. Had jij nog rekening gehouden dat je ooit een keer in de Tour uh, terecht zou komen? Um, nou, ik had het wel gehoopt bij PDM al te kunnen meemaken, maar dat, uh, dat lukt niet. Daar werkte ik echt met een vaste kern richting de Tour en ik was uh, renner van het voorjaar. Op het moment dat ik contract uh, tegen de ging Mobily was dat wel de bedoeling. Ik, ik had nog wat punten verzameld, dus uh, ze hadden mijn punten nodig om uh, in die rangschikking te komen. Om, uh, toen nou ook al? Werkte ja, dat toen ook toen al zo? Ook al, uh, toen, uh, toen waren de FICP punten en uh, um, daardoor kwamen ze in ieder geval terecht in de klassiekers... en, uh, en de Tour uh, gelukkig ook een uitnodiging voor gekregen. Dus uh, de, de die hoop was al daarop gevestigd. De Italianen konden mooi de Gio rijden... en uh, ik uh, was al vrij wel vroeg zeker van, van de Tour. Dus het moet al heel raar gaan. Wil gewoon Indoorijn evenals vorig jaar niet de proloog gaan winnen. In Le Puy du Fou wint in Indoorijn meteen de proloog. Voor Van der Akker komt de realiteit hard aan. Ik uh, kon uh, een hele goede proloog rijden... Maar ik eh, vond mezelf terug in het eh, laatste blad van de uitslag. Dus eh, ik, waar ik eh, zeg maar in de Routedelsol of in de van Zweden... of altijd bij de eerste tien rijen in proloog. Werk daar, ik werkte daar ergens in de 170ste in de uitslag. En eh, toen dacht ik van, nou, het is hier toch wel van een andere orde... als in de andere wedstrijden. Nou, Ik had al geluk dat de eerste dagen eh, vlak eh, waren. Want als het eh, al snel een bergtapper was, dan had ik het moeilijk gehad. En die vlakke rit kon ik me goed staande houden.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 Maar de Nederlanders, ja, buiten Erik Breuking... en die bouwmans een beetje teleurstellend... ze waren in ieder geval allemaal op tijd binnen. Ook John van der Akker na Van der Akker minuten... komt redelijk makkelijk door de Tour van 93. Die wordt gewonnen door Miguel Indurain. Van der Akker is zelfs de tweede Nederlander in de uitslag. Maar de Nederlanders presteren weinig. Staan onder druk, worden hevig bekritiseerd. Twintig jaar later weten we o oh zo veel meer. Ik kan me ook al herinneren dat we de Nederlanders... Uh afgemaakt werden in de pers... doordat uh, we een soort van patatgeneratie waren. Uh, we, we konden niet meer meedoen. Uh, ook, ook aan de voorjaarswedstrijden. En, uh, uh, terwijl de jaren voorheen uh, wel een rol speelden. Uh, en uh, achteraf gezien, uh, zeker nu uh, terugkijken wat er allemaal gebeurd is... heeft het ook wel te maken met de opkomst van, uh, van EPO, uh, denk ik. En, en wat, dat was in Nederland in die tijd uh, nog onbekend. Zoemde er al iets rond in het peloton? Ja, ja het ging uh, zeker, uh, zeker uh, rond. Alleen, uh, ja, je kon er niet uh, de vinger op leggen. En, uh, en, uh, en, en men dacht ook wel, uh, als ik naar mij kijk, van, uh, het zal allemaal wel. Heel, uh, het is, uh, de, de, de verschillen zijn uh, niet zo groot. Dus uh, dat zal ook wel niet, uh, niet de rol gespeeld hebben. Maar als je nu terugkijkt, denk, je, dat, denk ik er wel anders over. Ja. Hoe de, hoe, hoe, wat, wat is dan het grootste verschil als je dan nu terugkijkt? Hoe denk je er dan nu over? Nou ja, ik, ik heb ooit uitspraken gehoord van uh, er wordt met twee snelheden gereden. Nou, dat, dat, ik denk dat dat uh, vanaf 1993 wel uh, een paar jaar het geval geweest is. Dat er, uh, dat er een grote groep uh, zeg maar, uh, anders rondreden dan, uh, dan uh, om wat te generaseren bij Nederlanders. Nu kwam het vooral uit Italië. Daar is het zeg maar ontdekt, de EPO. Ja, jij, was, jij reed voor een Italiaanse ploeg. Heb jij daar iets toen van meegekregen in die tijd?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 we zien wel dat daar, dat daar uh, gebruik van gemaakt wordt. En, uh, het was toen een opkomst. En uh, voor mezelf ik dacht ik ja, dat zal, buiten het kostenplaatje zal allemaal wel meevallen. Dus uh, ik, ik heb daar niet mee gedaan. Maar ja, je ziet door, door de jaren heen wel dat er, dat, uh, dat er wel een grote rol heeft gespeeld in toerrennen. Ik heb eerst een paar jaar nog ooit wel eens gedacht van nou, spijt dat ik dat niet gedaan heb. En, maar ja, nu 20 jaar later denk ik van nou, goed dat je het niet gedaan hebt. En, dus, dat is wel duidelijk. Ja, nu heb je de rechterrug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 Ja, nou ja, dat, dat klopt. Toen uh, uh, daar ga ik nu even vanuit de ja, ziekjes over. Nee, precies, maar daar, daar, daar, ik heb daar, daar niet meegedaan op dat moment. En, uh, en ja, daar uh, heb ik op dit zicht nog helemaal geen spijt van. Want ik had toch geen goede Frans gewonnen en ook geen ronde van Vlaanderen. Ja, maar kijk, je komt daar naar de rand in een uh, neerwaarsspiraal terecht... waar je ook in een kleinere ploegje terecht komt en, uh, en, en toen had ik ook bewust van ja, het niveau waar ik nu fiets... Kan ik rustig eh, op een schone manier mijn sport bedrijven, maar wil je op het allerhoogste niveau op dat moment ja, dan had je het wel mee moeten doen. Alle Sportnieuws. dit is NOS langs de lijn: Goedenavond, Bram. Uh, ik heb de lijst gezien. 61 Tankink op 17 minuten en 47 seconden van de winnaar Froome. Hoe zwaar was het? Ja, het was, uh, nou ja, het was, het was, het was een hele zware etappe. Het, uh, twee, twee hele lastige klimmen. En... Uh, um, Heel erg warm, 36 graden. Dus uh, dat was ook een voornaam, een voornaam factor eigenlijk. zou proberen zoveel mogelijk uh, van drank te voorzien en uh, een beetje koel houden. En uh, ja goed, en dan gewoon die bergen op een roze eigenlijk. En uh, ja, voor mijzelf uh, ging het op zich wel heel goed. Ik heb geprobeerd dus wel zo lang mogelijk te volgen. Op een gegeven moment toen Quintana aanviel eigenlijk, toen begon de schootsen in. Toen ze daarachter ook echt in gang. En toen plofte ik het om eigenlijk. En het was voor mij ook dat was voor mij ook echt afgelopen en toen ben ik op mijn eigen tempo naar de finish gereden. Ja maar, dus dan... ja, maar 17 minuten en 47 seconden valt nog best mee als je ziet dat de laatste op 38 minuten is geëindigd, hè? Ja, <laughs> ja. ja maar dan vergeet we me ook niet met de laatste, maar met de eerste. Ja, ja. Dus ja, dan, ja. <laughs> Wat voor groepje zat je op het laatst? Uh, ja, ik zat bij me. Er kwamen allerlei zeg maar, geloste renns bij elkaar met onder andere Johnny Hogelands. En had je ja, en... tijdens de slotfase van de etappe, uh, werd je goed op de hoogte gehouden van wat Mollema en Tendam aan het uh, doen waren van voren? Ja, ja, want we rijden natuurlijk de communicatie en ik kwam communicatie gewoon in. En uh, de, ik kon alles, alles perfect volgen, ja. En uh, in de eerste instantie, want het was wel grappig, want op de, de klim daarvoor, toen had ik het idee, want toen hoorde ik Nico zeggen, ah jongens, blijven volgen, blijven volgen, kom op, kom op. Dus toen had ik het idee van, oei, ze zitten, ze zitten moeilijk. En toen in één keer de volgende klim, hoorde ik, ja jullie gaan voor de top 10, ik denk, oh dat is wel netjes. En toen hoorde ik, ja jullie rijden zes plaatsen 6 en 7. Nou, oe, dat is knap. En toen in één keer hoorde ik dat ze voor de 4e plaats rijden. Ja. Ik denk, Zo, dus, ja, dat is echt super, dat is echt super. Ja, dus een ja. klein feestje vanavond geweest? Nou, geen feestje, maar uh, ik doe daarvoor is het nog veel te vroeg natuurlijk. Maar het is wel een, een vorm van ja, opluchting eigenlijk. Kijk, waar ik hier als ploeg de hele week al naartoe... En uh, ja goed, hij hoopt zelf de dag tot tien te kunnen rijden met pauken. En als je dan in één keer twee man in de top vijf hebt, ja dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Uh, uh. Um, morgen weer een zware bergetappe, uh, uh, nog even vlammen en dan maandag een rustdag. Uh, vind jij een rustdag lekker of rijd je liever door? <laughs> ik denk dat iedereen het daar wel lekker vindt. Sommige is dat niet zo goed. Maar dat iedereen het op zich wel even lekker vindt. We zijn natuurlijk dan al echt negen dagen echt aan het koersen. Hè? En het is ook geen makkelijke eerste week geweest. Dus uh, op zich zullen er wel heel veel echt naar uitkijken. Ja. Ja. Okay. En, ik kijk, en ik kijk er in ieder geval naar uit, dus laten we het zo zeggen. Ja, dat is wel duidelijk. Okay. Slaap ja. lekker Bram en tot morgen. Ja, dankjewel. Het einde van deze NOS langs de lijn op deze zaterdagavond. Max van Wezel doet straks met het oog op morgen. En morgenmiddag om twee uur is er weer radio-tour dan met Dionne de Graaf. Tot dan.